Dooral Negens met het NOS-journaal. Rond deze tijd sluiten de stemlokalen in Frankrijk. voor de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. Ook wordt nu de eerste exit poll bekendgemaakt. De opkomst is historisch hoog. Rond vijf uur vanmiddag had zo'n 60% van de Franse kiesgerechtigden gestemd. Welke partij het meest gaat profiteren van die hoge opkomst is nog onduidelijk. In de laatste peiling ging het radicaal-rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen op kop. Volgende week zondag volgt de tweede ronde. Drie radicaalrechtse partijen uit Hongarije, Tsjechië en Oostenrijk willen samen een Europese alliantie aangaan. Het gaat om de Fidesz-partij van de Hongaarse premier Orbán, de Tsjechische ANO-partij en de Oostenrijkse FPE. De alliantie moet Patriotten voor Europa gaan heten. De drie leiders van die partijen ondertekenden vanmiddag in Wenen een manifest. De TU in Delft gaat 1800 kinderen van top tot teen opmeten in een 3D-scanner. Met de gegevens kunnen fietshelmen, zwemvesten en andere producten veiliger worden gemaakt. Volgens de projectleider zijn de metingen nodig omdat er maar weinig gegevens van kinderen voorhanden zijn. Hij geeft als voorbeeld een fietshelm. Als die niet goed past is het risico op zwaar hersenletsel bij een val erg groot. Met de gegevens uit het onderzoek kan zo'n helm beter gemaakt worden. Kevin Vauquelin heeft in het Italiaanse Bologna de tweede etappe in de Tour de France gewonnen. De 23-jarige Fransman viel aan tijdens de tweede beklimming van de San Luca... en kwam solo over de streep. Jonas Abrahamsen finishte als tweede, Quentin Paché werd derde. Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard finishten op zo'n twee minuten van winnaar Vauquelin. Pogacar neemt de gele leidersdrij over van Romain Bardet. Het weer vanuit het westen wat buien, een graad of twintig is het. Vanavond en vannacht ook nog een enkele bui en een graad of twaalf. Morgen overdag buien, maar soms wat zon. Staat vrij veel wind en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. ...is zin in ZFM. ZFM Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1600. En ja, dat is toch wel een beetje vreemd allemaal. Het is mijn laatste Peaceful Radio Show. Ik stop ermee en dan... Uh... Dat is toch met een enige demoed begin ik aan deze show. Dat kan ik wel zeggen. In ieder geval uh, we beginnen ze zoals eigenlijk altijd, altijd. Uh, zoals we dat hebben gedaan, met nieuwe muziek. En dat doen we met een nieuw album van Sherry Vinter en Jerry Friedman. En dat album heet Inner Soonjoen. En ja, dat is dan. Uh, met Sherry hebben we jarenlang eigenlijk goed contact uh, gehad en ze stuurde altijd uh, misschien wel twintig jaar lang muziek van haarzelf, solo albums maar ook vaak, uh, net zoals in dit geval uh, met een andere artiest en dan, ja, dan gaan we tot uh, even kijken, tot uh, nummer track 5, Ryan Judge Close to Home, dat is het laatste nieuwe album en dan gaan we terug in de tijd, 2018 en wat, ik, uh, wat eigenlijk nog opvalt is uh, David Ananda, een man uit... Ik dacht uit Brazilië en met een klein singeltje van 2 minuten 40 van You. En het toch wel heel bijzonder uh, samen ge, ge, ja, eigenlijk gemaakt. We sluiten af met uh, Pravul, uh, Pravul Boft. Want ik had me voorgenomen om uh, elke artiest, of tenminste 30 artiesten... maar Pravul, ja, die komt er dan twee keer in voort heb een morseltje. Silent Speaks, dat is het, uh, het album van Pravour en uh, Spirit Tribe. En die uh, het uur gaat afsluiten. Peacefulradio.info, daar kan je alles terugvinden. En dan blijft het ook voorlopig op staan. Dan kan je het rustig op je gemak nog eens uh, ter terugluisteren. Veel luisterplezier.